Ik heb een lief huisje, de kamers zijn klein Het is ouderwets, maar ik vind het er fijn En staat de koffie te geuren, dan kan mij niks meer gebeuren Het huis is goedkoop en het uitzicht is schoon daar ik vlak over een bloemenzaak woon. Maar hoor ik buiten het Hoompa Orkest, dan voel ik me pas op haar best. Speelt het Hoompa Orkest in het straatje, Hoompa Pachingelabom. Dan kijkt Nelis verliefd naar zijn kaartje, Hoompa Pachingelabom. Speelt het Hoompa Orkest in het straatje, Hoompa Pachingelabom. Als de trommel slaat in een driekwarts maat, keert de vreugde weer voor een keer. Als de trommel slaat in een driekwarts maat, kan je dansen, wat wil je nog meer? Als ik voor het raam zo de drukte bekijk, van het oude straatje dan voel ik me rijk En schijnt de zon door mijn ruiten Wip ik vaak even naar buiten Zie ik die geveltjes prachtig gebouwd Waar ik door de jaren zo mee ben vertrouwd En speelt het Hoempa Orkest bovendien Ga ik alles vrolijker zien Speelt het Hoempa Orkest in het straat